door met hersenschimmen. Een roman over een liefdesgeschiedenis die eindigt door dementie. In Nederland en België zijn ruim 1 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Bern Leff won meerdere grote prijzen. Voor zijn boek Publiek Geheim kreeg hij de ACO Literatuurprijs en in 1994 kreeg hij voor zijn poëzie de PC Hoofdprijs. Schrijver Bern Leff is 75 jaar geworden.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 Morgen afwisselend wolken en zon en een kleine kans op een bui. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Door de regen was het een drukke avondspits. Nu staat er nog zo'n 72 kilometer file. Bij Utrecht is de spits voorbij. Elders in de rand zat nog niet. Een paar bijzonderheden nog. Op de A9, ook maar richting Amstelveen... zat bij Bad Hoefendorp, 4 kilometer. Na een aanreding zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een aanreding een kopstaartbotsing op de A15, Gorkem rotterdam Tussen Gorchum en Sliedrecht-West 8 kilometer. Bij Sliedrecht is de linker rijschok dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A73... Maar richting Nijmegen, tussen Gubbenvorst en Horst, twee kilometer. De rechte reishok is dicht.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 Dit is radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. U kent onze gasten als zangeres en actrice. En die twee combineert ze in de muziektheatervoorstelling Schraap. Over de ideologische verrekken woongroep. Proud to be poor, die op het punt staat het tienjarig bestaan te vieren, maar opeens met uitzetting wordt bedreigd, omdat men plaats moet maken voor een luxe wellnesscentrum voor huisdieren met overgewicht. Hier is Ricky Kolen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, regisseur Jan van der Velde heeft jou ooit omschreven als... Daar komt hij weer. Ja, schoon, wapperend was goed. Ja, ja. Het, ik vind het zo <laughs> kloppend. Het blijft me achtervolgen, maar ja, ik hoop dat het nog steeds een beetje klopt. eigenlijk. Ja. Dat nou, niet, wapperend in elk geval. Ja, schoon, ja, schoon volgens mij ook. Maar uh, ja, het stond natuurlijk voor mijn uh, frisse uitstraling of zo. dus ik, ja, ik hoop dat dat blijft zelfs met het stijgen der jaren. Maar voordat Jan van der Velden dat had gezegd, kreeg je dat soort opmerkingen wel vaker dat mensen jou ja nou ja ik ik ben natuurlijk niet iemand die uh, heel veel mysterie uitstraalt. Ik uh, kom over als iemand die een open boek is en dat ben ik ook, dus dat is ook niet raar. En uh, ik ben ook natuurlijk uh, gezond Hollands blozend en ja dat. Uh, dat, nou ja, goed, dat is gewoon zo. Ja, ja. Ja. Ik, en, ik denk dat uh, Joost Prinsen, onze aankondiger, dat uh, precies zo had kunnen zeggen. Precies, dat... want ik wou het je net vragen. Je hebt natuurlijk les gehad van Joost Prins ja, op de Kleinkunstacademie. Ja. ja, dat is een docent van mij geweest, inderdaad. Ja. En gaat het daar dan inderdaad ook over? Van de, uh, wat is precies de uitstraling van Riki Kolen en hoe uh, gaat men daarmee om? Nee, gelukkig gaat het daar op school eigenlijk helemaal niet zo heel veel over. En in het echte leven eigenlijk ook niet zo heel veel. Dat is meer de media die het daar heel lang en veel <lacht> over willen hebben. niet zo... nou, nou ja, en ja, de regisseur die jouw En kast, de regisseur natuurlijk. die mij kast. Nee, natuurlijk speelt het niet altijd wel een rol. Belangrijk. Maar het is juist op school altijd wel fijn. Dat je gewoon uh, alles kan uitproberen. En nog niet echt te maken hebt met je, uh, met je hoofd wat je meebrengt. En uh, mm -hmm. er wordt op school werd er juist gezegd. Probeer nou rollen in alle categorieën aan te nemen. En niet alleen maar... Uh, te doen waar, wat, wat je al uitstraalt. Geef en, mij eens een hele donkere, mysterieuze vrouw, vroeg Joost Prinsen jou dan. Nou, nee, nee dat vroeg hij me niet. Maar uh, uh, dat, dat werd eigenlijk gestimuleerd voor na school. Nee, mm -hmm. Ja, natuurlijk. Op school heb je inderdaad dat allemaal uitgeprobeerd. En ik heb ook na school. Ook straathoeren en uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Ik heb allemaal totaal onfrisse dingen gespeeld. dat zijn deze ook hele frisse straathoeren, volgens mij. Ja, is dat zo? <laughs> ja. Nou, die speelde ik dan net even niet. Maar uh, nee, gewoon zo'n. Uh, ik heb ook hele heftige uh, vermommingen gehad natuurlijk. Uh, dus het is niet dat... Juist in acteren hoeft dat helemaal niet altijd mee te spelen. Nee, maar het gekke is dat dat schone, wapperende uh, uh, uh, wasgoed... dan ook ja. weer heel erg passend is... bij het feit dat je de dochter bent van een pannenkoekenbakker. Uh, is dat zo? Nou ja, het is allemaal zo mooi Hollands. Ja, ja, ja. Bijna ja, ja, romantisch. Ik gewoon Hollands en het is niet heel romantisch. Ja, nee. Ik ben gewoon Hollands. Ik ben net zo Hollands als jij, denk ik, of niet? Ja, ja nee, maar ja. <laughs> voor mij zou het... Ja, ja, ja, precies. Ja, nee, ja, ik, voor mij is het helemaal niet een ding waar ik mee bezig ben. Nee, goed, dan houden we het erover op. Um, uh, uh, het nieuws van daarnet eigenlijk. Ja. Een uur geleden werd bekend dat de schrijver Bernlef is overleden. Ja. Na een kort ziekbed. 75 jaar is die uh, geworden. Hersenschimmen. Uh, de auteur van hersenschimmen, maar ook van heel veel andere mooie, prachtige boeken. Hij is een paar keer te gast geweest in Kunststof. Heb, uh, heb je het gelezen voor je lijst of later? Ik heb het hersenschimmen zeker gelezen in van die bulkboeken nog, weet je wel? Oh ja. Van die, van die, van die, die mooie goedkope uitgaven. Ja, ja, absoluut, ja. En ik had dit eigenlijk helemaal niet. Hij, ik zie dat hij best oud is, maar ik had toch niet zien aankomen dat hij. Ik had een heel fris gevoel bij die man. Ja. Gewoon maar... wapperend wasgoed eigenlijk. Ja, precies. <laughs> ja. Nou, dat is het precies. Hij ja. was hier nog niet eens een jaar geleden. 4 januari 2011 was hij hier. Naar aanleiding van een roman die hij toen geschreven had. De een zijn dood geheten. Een beetje detective-achtig boek. Met hele mooie sferische scènes. Uit uh, Schotland, herinner ik me. Een, een rechercheur die op zoek ging naar erfgenamen van een man. Een meubelontwerper die uh, lange tijd dood in zijn woning lag. Uh, en aan uh, het begin van de uitzending had ik het met Bernlef... over het feit dat hij uit een geslacht komt waar de mensen heel oud worden. Zijn moeder was 96 geworden. En toen vervolgde hij het volgende. Ja, ja, mijn vader was 87, dus nou ja, mijn grootvader was 91. Nee, ik kom wel uit een familie waar men redelijk oud werd. Ja, en heb je dat vertrouwen dan ook? Krijg je dat dan? Nee, ik denk er niet zo erg veel over na. Waar ik wel over nadenk is gewoon... hoe lang uh, functioneert mijn brein nog zodanig... dat ik dingen kan maken die, uh, waar ik me niet voor hoef te schamen. Hmm. Want gaat het moeilijker naarmate je ouder wordt? Of misschien juist wel makkelijker, dat schrijven? Ja, uh, het is heel raar. Uh, ik, ik werk minder lang dan vroeger. Vroeger werkte ik per dag toch een uur of vier, vijf. Nu misschien tweeënhalf uur. Maar in die 2,5 uur doe ik eigenlijk net zoveel als vroeger. Omdat ik uh, als het ware... Uh, de dingen die niet op het papier horen, die heb ik al in mijn hoofd geschrapt. Dus als ik nu een zin opschrijf, is hij ook meteen goed. Ja, <laughs> een hele uh, bruisende man. Ja. Uh, hij is hier een aantal keer te gast geweest. En het was eigenlijk iedere keer een feest om met hem te spreken. Aan de telefoon uh, onze eindredacteur, Frans Kotterer, heeft een heel andere herinnering aan hem. Frans? Ja, nou, ook wel een andere herinnering. Maar die, die goede zin, die, uh, die, die, dat, dat, dat staat eigenlijk wel een beetje model voor zijn werk. Uh, als je bijvoorbeeld de eerste zin uit hersenschimmen neemt... Hè, Misschien komt het door de sneeuw dat ik me s morgens al zo moe voel. Dat is een eerste zin voor een, voor een boek die, die is zo eenvoudig en zo krachtig tegelijkertijd. Mm -hmm. Dat was een enorm precies schrijver. Uh, ik ben ooit uh, in de jaren tachtig met een groep dichters meegeweest op toeneen in Londen. Dat kon toen nog. Daar waren subsidiegelden voor. Dus uh, wij togen met een groep dichters uh, als... Uh, hè, want Bernlef is natuurlijk ook vooral een dichter, vergis je niet. Misschien is hij nog wel een, meer een dichter dan een proza schrijver. Met mensen als uh, Bernlef, uh, HH Terbalkt, uh, Schierbeek... Uh, ...deelden, uh, togen wij uh, naar Londen... ...waar een, uh, vijf, zes optredens gepland waren. We zaten in een uh, prachtig hotel. Het was een enorm feest. En ik kan me van die optredens herinneren... ...dat uh, Bernlef altijd zei... Uh, ...ik wil graag in het begin zitten van de line-up. Heel vroeg. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem... ...maar waarom eigenlijk? Want uh, dat is toch wel de meest ondankbare plaats... ...die je zo ongeveer kunt hebben... Uh, als je met Nederlandse gedichten die weliswaar vertaald werden op het podium... Uh, naar Londen ging en zei... nou, dat is heel simpel. Er zit hier een fantastische jazzclub, Ronnie Scott. En als ik nou in het begin van die line-up sta... dan kom ik op tijd voor het concert die avond. Dus dat was... Uh, dat, dat, dat, uh, deelder was daar wel een beetje jaloers op... want die wilde natuurlijk ook met hem uh, mee naar Ronnie Scott. Of een enorme jazzliefhebber. En hij had, uh, uh, had hele bijzondere dingen. Hij zei op een gegeven moment... Uh, God, uh, de tekeningen van, van Rembrandt die worden tentoongesteld in het British Museum hier. Uh, daar moet je eens even heel goed op letten. Ik zeg, want? Hij zegt nee, hij zei, er is één speciale tekening. Hij zegt, die tekeningen zijn eigenlijk beter dan de schilderijen. Dat, omdat je daar kan zien wat voor man het was. Uh, er is een tekening van een kind tussen twee vrouwen in dat leert lopen. Nou, dus ik ogenblikkelijk naar het British Museum. Mm -hmm. Wat het nog gemakkelijker maakte was dat daar de, de toegang natuurlijk gratis was... En ik ben voor die tekening gaan staan en verdomd, uh, als je naar die tekening van Rembrandt keek, dan uh, sloten de lijnen van het jongetje niet op elkaar aan. Dus er zat lucht in. <gülpig> en toen zei hij op een gegeven moment uh, op een avond, uh, toen we met z'n allen zaten het ben je nog geweest? Ik zei, ja, ik ben geweest. Het is dus echt fantastisch, want dat had ik me nooit gerealiseerd. Dat hij toen Rembrandt zo al spotte met alle wet, hij zei, nee, maar dat Rembrandt was gewoon jazz begrijpt dat trouwens. <gülpig> Dus dat, uh, het is een, ik heb hem door de, in de loop der tijden, uh, ik heb uh, veel van zijn boeken gelezen, lang niet alles, want het was natuurlijk een, uh, uh, iemand met een enorme hoge productie. Ja. Maar altijd als je hem tegenkwam, was hij uh, leuk en sympathiek. Uh, ik kan me nog herinneren dat hij ook bij Kunsthof zat met die supersmoker van hem. Ja, ja. Dat, dat, dat elektrische ding waar dan zo'n nicotinecapsule in ging. Ja. Nou, Dat heeft hij even volgehouden en toen dacht hij van ja, maar wacht nou even. En toen is hij gewoon weer fors uh, aan de sigaret gegaan. Hardcore aan de nicotine. Hardcore aan de nicotine. Ja. Een enthousiaste uh, man en uh, grappig was die ook. Dank je wel, Frans. Graag gedaan. Voor je toelichting. En uh, uh, Bernlef schreef op de tegel 4 januari 2011... Er is geen weg terug, wel hier en daar. Een stoel, een glas, een boek. Mooi, hè? Heel mooi. Ja. Goed. Uh, Ricky Kolen. Ja. Wij gaan spreken over een voorstelling waar je op dit moment in te zien bent. Schraap geheten. Ja. En uh, voordat het zover is eerst nog wat huishoudelijke mededelingen. Namelijk uh, de tegel met de vraag of jij daar ook wat moois op kan ja, schrijven, zo uh, op het einde van de uitzending. Ik kan natuurlijk nooit over Berlef heen. Nou, dat weet je niet. Rico. Nee, nou, dat zou wat zijn. En uh, luisteraars kunnen zich ook melden. U kunt zich bemoeien met de uitzending. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen op radiokunstof.nl of hashtag uh, radio En dan heb ik nog een mededeling aan luisteraars die het leuk vinden om een keer aanwezig te zijn uh, bij Kunststof. Dat kan eigenlijk helemaal nooit. Maar we maken een uitzondering Namelijk uh, overmorgen, woensdag dus, overmorgen. Dan uh, kunt u erbij zijn, want dan ontvangen wij de grootmeester van het Hemmendorgel, Carlo de Wijs. En hij neemt niet alleen dat fameuze orgel van hem mee, maar ook zijn band. Wilt u erbij zijn, dan kan dat. Stuur een mail naar kunststof.ntr.nl. Ik herhaal kunststof.ntr.nl. Er zijn nog een paar kaarten, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tell This is all about the spirit. Oh! <laughs> <laughs> This is what I mean. This what Ja, dat is die Carlo de Wijs. Maar uh, live dus overmorgen hier in de studio van Desmet, Radio Kunststof. En u kunt erbij zijn als u zich nu meldt op kunststof.nl of morgen kan ook. Maar dan is er misschien iemand anders al voor u. U luistert naar kunststof. en Rikki Kool is vandaag onze gast. Ze kwam in uh, 1995 van de Kleinkunstacademie in Amsterdam... en heeft in 17 jaar tijd een enorme staat van Zeventien dienst opgebouwd. Ja. ja, 17 jaar. Um, dat vind ik helemaal niet zo lang, hoor. Nee, Want als je ja. dan kijkt naar het cv, het is ja. ongelooflijk. Ik heb heel veel gedaan. <laughs> In het en cc. films, ja. en televisie, en uh, muziektheater. En dan nog eens vijf cd's die je ja. op je naam hebt staan. Ik noem er een paar. De Jurk, uh, Sonny Boy, Lek. Dat zijn nog niet de cd's, nee, maar zijn de films. De films? Ja. Uh, maar ook uh, Toneelgroep Amsterdam, waar je een voorstelling hebt gedaan. Mug met de Gouden Tand. En dan niet te vergeten, de muziekvoorstellingen voor de parade. Samen met je man Leo Blokhuis. ja. ja. Ah, fijn. Daar heb ik was. meerdere voorstellingen meegemaakt gemaakt. Met, met Leo heb ik ja, in het theater. Niet alleen Meeren parade, mee, nee, maar precies. ook in het theater. Gewoon in het theater, ja. ja en ja. dan ga je nu straks ook in januari weer met hem het theater in. Ja, maar dat is dan een voorstelling die je daarna weer op de parade gaat nee, doen? Nee, die gaan wij straks in januari zes keer spelen. Ja. En dan gaan we in 2014 gaan we echt de grote tour daarmee maken. Dus dan gaan we zestig keer spelen, ik zeg maar wat. Maar we doen er nu alvast even om warm te Als lopen. Als opwarmertje. Ja, omdat we anders zo lang niks samen deden. En dat vonden we jammer. Ja. Maar je bent er gewoon samen. Nee, maar ook gewoon qua, uh, qua dat werk. Is, ja, dat is ons eigen ei. En uh, dat is zo jammer om dat uh, te laten liggen. Ja. Zeg maar natuurlijk hebben we nog meer uh, eieren in de vorm van een kind en <laughs> dat soort dingen. En een heel huishouden. Dat is dus net ja. hebben jullie elkaar weer goed af uh, de wacht ja. gewisseld. Ja, goed, precies. Op dit moment ben je te zien in een, uh, ik mag wel zeggen, hilarische muziektheatervoorstelling. Ik zag hem in Permanent. Volgens ja. mij was het de eerste of de tweede ja, try-out. Het was echt nog een try-out. Ja, maar ik had wel het idee, ze hebben goud in handen. Want nou ja, het was, was het? was heel erg. Ik heb, ik heb in elk geval enorm genoten uh, Schraap heet het, onder ja. andere met uh, Lies Vissendijk van de toneelgroep Bloody Mary. Uh, en heel verrassend, je speelt uh, Bonk, ja. een lesbische dame ja. in een woongroep en niet zomaar een woongroep. Nee, het is een ecologische, idealistische woongroep in een soort krakerspand. Ja, je kent ze wel van die. Was, ja, je, je, je kent ze niet persoonlijk, misschien, maar van die, van die vrouwen die in van die lappen lopen. en uh, misschien een beetje djembe, djembe spelen in het Vondelpark. En, uh, uh, uh, nou ja, Lies Visgedijk is de meest idealistische. en uh, eigenlijk de meest vreselijke. <laughs> qua uh, dat zij. Uh, afval dived, zij, zij gaat containers in om afval te halen en dat eten wij. Dat gebeurt natuurlijk, uh, het is, en nou heel terecht uh, denk ik ook, uh, dat we niet alles weggooien. Maar zij gaan er gewoon in alles net te ver. En uh, dat is wel precies wat Marije Gubbels die dat altijd schrijft, de stukken van Bloody Mary en ook regisseert. Wat zij altijd doet, zij schrijft altijd over groepen mensen die heel idealistisch zijn, maar daar te ver in gaan. Of... Uh, we hebben ooit een keer een voorstelling over John Denver gemaakt. Over vier John Denver fans. Dat waren ook, ook met Bloody van die, Mary. Hè? Ook met Bloody ja. Mary. Maar dat waren ook van die fans. Maar niet gewoon een beetje fan. Maar van die diehard hard fans. Van die mensen die daar dus <laughs> te ver in gaan. En alles in het teken daarvan zetten. En dat loopt natuurlijk mis. En is het dan eigenlijk al automatisch komedie? Omdat er te voor staat. Overal waar te voor staat. Nou, Dat kan Wordt ook grappen. heel treurig zijn. Maar uh, bij Marije Gubbels is dat wel per definitie komedie. Het is een soort Komedie, want als het goed is... Uh ervaar je ook wel dat je van die mensen een beetje gaat houden... en dat je ook wel het heel erg vindt als ze zo ontzettend ja. in de problemen komen, toch? Ja, ja het, zijn ook wel... het is niet alleen maar grappig, het is ook heel treurig. Ja, maar ja, wel. Uh, het is, ja, het is een, een wonderlijke vorm. Want het is eigenlijk heeft het iets van een ouderwetse klucht. Iets van cabaret. en ook Inclusief iets van een deur, soort... hè? Het is een beetje... Inclusief deur, ja. ja. ja we dachten, het kan niet, maar we hebben het gewoon wel gedaan. Het, het, het is een, een beetje theater van de lach. En dan... Maar dan heel extreem. Ja. Tenminste, qua als ik alleen al zie hoe ik eruit zie. Ik zie er echt als een, ja, een soort punk, oude punker uit. En, en Lies ziet er met, uh, met allemaal gebreide uh, lappen. lappen en zo. Ze zien, we zien er allemaal heel erg houtje-toutje-achtig uit. Heb jij ooit in een woongroep gezeten eigenlijk? Of is nou, heb... na jouw tijd? Nee, nou, ik of heb... voor jouw tijd studen... Nee, <laughs> na mijn tijd. Nee, ik heb als student heel lang... Uh, of en ook nog na mijn studententijd eigenlijk tot mijn dertigste met... Uh, uh, eerst met vier vrouwen. Of dus in totaal vier vrouwen. En daarna uh, werden er drie, met, waarvan één Yvonne Jaspers. We hebben jaren in één <laughs> huis uh, gewoond. Dus... Uh, en hoe ging nou, dat? Nou ja, wij hadden bijvoorbeeld gewoon een, een, een schoonmaker. Want we dachten: we gaan niet doen dat we dan ruzie krijgen over wie wat moet schoonmaken. Dus dat hadden we zelfs als, uh, nou, niet als student, maar daarna hadden we wel gewoon een schoonmaker. En, uh, ja, dat een schoonmaker gewoon... ook. Een man, ja. ja nee, kan, maar hè. dan wel een homoseksuele schoonmaker? Uh, nee, dat heb ik. Nee, dat, uh, of heb hebben ik jullie niet daar niet over, vragen, over gesproken? Dat leek, leek mij van niet. Maar, nee, nee, maar dat kan toch? Maar dat was dus een hele schone, uh, keurige gewoon. Dat woongroep. was een hele keurige woongroep. Niet te en wij hadden ook niet met elkaar en zo. En, uh, nee, dat was gewoon uh, ja, eigenlijk studentenkamers. Maar dan zo leuk dat je denkt... ja, ik kan niks beters vinden in Amsterdam. Want ja, het is gewoon een heel moeilijk. goede is was wel een overdose Schoon wapperend uh, wasgoed bij elkaar. Ja, Met hè? Yvonne ja. Jaspers en die ja, ook. Ja, inderdaad. Nee, die anderen denk ik... ja, daar zou je dat <laughs> misschien minder van zeggen. Maar wij, omdat wij blond zijn en zij waren donker. Dus, uh, maar verder... Nee, Nee, ja, het is dus inderdaad dat uh, dat wordt ook van Yvonne vaak gezegd. Ja, precies. Ik ja. heb opeens helemaal het beeld. Ja, ja, we hebben heel veel gereisd samen en heel veel uh, ja, gewoond samen. Ja, goed. Maar nu ben jij dus die uh, ja. lesbische bonk. Ja, Jantien heet ik eigenlijk, maar ja, dat heb ik toch mijn naam veranderd in Bonk, want uh, zo is die vrouw. En uh, uh, ja, het is een. Hoe is het om haar te zijn? Ik vind het heel grappig. Het is. Ook uh, het kostuum helpt dan ontzettend. Ik loop gewoon de hele voorstelling op kaplaarzen. En in een soort mannenpak. Met mijn haar totaal getoupeerd. Uh, gedaan door mijn uh, collega Rob Verheijen. Die ook meespeelt. En die... die dat is oh, zijn... die toupeert het Ja, die jou. toupeert het. Het is gewoon zijn geluk van de dag. is dat. Die vindt dat het leukste <lacht> wat er is. En het staat dus echt niet een beetje... Het is niet een beetje Kim Wild. Het is meer... Uh, ja, ze zeggen de hele tijd de Diana Ozon. Maar ja, uh, zo inderdaad. een beetje met van die kool, uh, van die Ines Wesky ogen. Uh, nou ja. ja, wij hebben er zelf heel veel lol in dat ik er zo extreem uitzie. Maar iedereen ziet er op zijn manier, het zijn allemaal een soort archetypen, heel erg extreem uit. Maar, ja, we noem even de andere archetypen. Je hebt dus een nou ja, uh, met, die, ja, met die, die, die lappen. Ja, die het meest idealistisch is. En dan uh, Ilse Warringa speelt Flo, mijn vriendin, die uh, de eeuwige student is. Die uh, doet een studie over... Uh, de hermafrodite poelslak. En daar Het is ze al jaren mee bezig. Ja, die ja, precies. Dus daar is ze al jaren mee bezig. En uh, dan komt mijn broer in huis. Uh, en, en daar zit ik helemaal niet op te wachten. En dat is Rob Verheijen. En die uh, heeft een. Uh, Hele tijd in Thailand doorgebracht en heeft daar uh, allerlei handeltjes gehad. En uh, die ziet er dus uit als zo'n eeuwige reiziger. En dan hebben we ook nog Moon, de, de, de componist van het stel. Eigenlijk uh, is hij. Dus, het is dus echt de componist Daniel Hamburger. Uh, die geen tekst heeft, maar wel... Uh, of ja, hij zegt twee woorden. Ja, hij zegt twee woorden. Maar, uh, en, en maakt eindeloos muziek op allemaal van die instrumenten... Ja. die dan ook helemaal kloppen. Ja, zijn van die in weggooien instrumenten, sfeer. van ja. blikjes. En, maar wel, uiteindelijk heeft hij hele mooie muziek geschreven. We zingen allemaal mantra's, maar allemaal door hem ge, gemaakt. En uh, het is ja, wonderbaarlijk, want dat staat er heel... Um, het is een groot contrast tussen die hele mooie eile muziek af en toe. En dat ja. bijna een uh, soort st stuk van Bach lijkt het wel, het eindlied. En, uh, en dat staat dan heel haaks op die chaos waarin we leven. Op het en ja. op het theater van de lach ook, want er verwacht je ja, niet ja. dat soort muziek Maar bij. dat is er precies leuk aan, want daarmee is het ook dus niet theater van de lach alleen maar. Het is wel echt om te lachen en het is eigenlijk heel cabaretesk maar stiekem ja, zit er hele mooie, moderne muziek in. En gelukkig blijkt uh, Bonk een ontzettend donkere kant te hebben. Ja. Want stiekem heeft zij een vette baan en ja. zelfs een zij doet iedereen geloven dat ze vrijwilligerswerk doet. Maar uh, stiekem is dat eigenlijk gewoon een, uh, een baan. En zit ze in de schuldsanering. En uh, eigenlijk uh, houdt ze zich bezig met uh, incasso en zo. Ja. <laughs> ja, dat mag ik natuurlijk helemaal niet verraden. Want dat is heel jammer als je dat weet. Maar het, is, het zegt wel iets. Zo hebben al die personages een geheim. En... Uh, en, en dat zit er is, ook een uh, laag onder. Bedoel, nou ja, het is niet alleen maar vind, vette lol. Nee, precies. Het is niet, eigenlijk gaat het altijd over dat grote idealisme... wat zo ontzettend moeilijk is om vol te houden in de, in de echte wereld... en in het echte leven. Dus bij iedereen brokkelt het allemaal een beetje af. En je ziet toch wel dat uh, mensen eigenlijk uiteindelijk voor hun eigen hachje gaan. Omdat ze ja, bang zijn om dingen kwijt te raken. Dus dat vind ik wel mooi. Uiteindelijk gaat het natuurlijk heus wel ergens over. Nu, nu spraken we uh, een uh, aantal mensen ook uit de, de voorstelling, dus collega's van jou. En uh, die vertelden ons dat jij geneigd bent... om um, de rol van binnenuit uh, te bestuderen, te spelen. Ja. En dat zij het juist van buitenuit doen. En dat is dan de vaste groep hè, van Bloody Mary. Ja. Hoe zit dat? Leg, leg eens uit. Nou, dat kan wel kloppen, inderdaad. Ik, heb altijd, uh, ik wil dingen gewoon goed begrijpen voordat ik aan de slag ga. Dus ik wil echt snappen waar elke uh, handeling voor staat. En ik wil ook snappen waarom ik iets zeg. Ja, lijkt mij ook volkomen logisch. Maar, uh, voor... maar het geldt dus niet voor alle acteurs. Het geldt dus niet voor alle acteurs. Want zij uh, moeten soms zo ontzettend lachen... om bijvoorbeeld een bepaalde handeling of een bepaalde houding... Uh, ja, dan moet ik natuurlijk nu een voorbeeld geven. Maar als uh, Flo kan bijvoorbeeld de hele tijd met haar benen wijd zitten... zodat je denkt, Hé, wat ongemakkelijk als iemand... bedoel uh, ze heeft gewoon kleren aan, maar toch een, gewoon een beetje een gênante houding... Mm -hmm. En dan moeten zij ontzettend om lachen. Dus die houding die moet er hoe dan ook in. En uh, dat snap ik ook. Maar ik ben... Waarbij dan altijd... je dan dus de vorm voor opstaat. Ja, ja, precies. En de en lach en zij gaan... Ja, wat ook heel goed werkt hoor. Maar ik zou altijd eerst... Uh gaan werken aan mijn probleem, aan het, hoe noem je dat? Uh, het, gewoon de lange lijn van het, van het karakter en van het stuk. En, zeg, en, en daardoor uh, denk ik, dat ik af en toe ook al vrij vroeg zie. Ja, maar daar komt straks een probleem. En, maar ik kijk naar lange lijnen en zij kijken soms heel erg naar details. Ja. Wat een grote kwaliteit van hun is. Maar ik kom daar eigenlijk later pas uh, aan toe. Als ik mijn lange lijnen, snap je het? Of ja, het ja nee, waar. ik snap het heel ja. goed. Ik dus, snap het. Heel ja, goed. Nee, ja, goed, maar dus, waar, waar heeft dat mee te maken? Heeft dat te maken met uh, uh, achtergronden, dus uh, nee, opleidingen, nee, of heeft dat, het met karakters te maken? Ik denk echt met karakter. Nee, ik denk niet met opleiding. Ik denk dat zij elkaar wel... Uh, zij zijn dus Ilse uh, Visschendijk en... Uh, uh, Lies, uh, Lies en sorry, Ilse Waringa. Waringa. Uh, ik zit het helemaal... <laughs> en uh, Marije Gubbels, die zijn met elkaar het gezelschap. En, uh, en die hebben elkaar daarin natuurlijk heel erg gevonden. Ze zijn niet voor niks met elkaar dat gezelschap be begonnen. Die hebben om dezelfde dingen ontzettend veel lol. En dat, om die dingen moet ik ook heel erg lachen. Dus daarom ben ik graag gast bij hun. <laughs> uh, dus ja, dat zij dat zo doen, dat heeft te maken met dat zij. Dat is gewoon hun smaak en hun fantasie. Die, ja, je gaat werken met je fantasie. En mijn fantasie gaat gewoon eerder uh, werken op, uh, uh, ja, op inderdaad beweegredenen. Ja, het is zo moeilijk altijd praten over theater, maar dus dat je snapt uh, iemand doet iets. Ik, ik kan denken, ja, het is heel mooi als zij daar juist nog niks zegt, want dan kan het later uitkomen. dat ze En dan, en dan is het veel dramatischer. En, en dan... het is natuurlijk ook totaal anders dan wanneer je gewoon met een, een script te maken hebt. Nou, van we de hebben de hier ook met een script hoor. Verder, nee, maar ik bedoel, ja, met de precies. schrijver die er verder niks mee ja. te maken heeft. Maar nu heb je te maken met de regisseur, die ook de schrijver ja. is van het script. Ja, die en het, die het al helemaal voor zich zag in, tijdens het schrijven hoe dat precies gespeeld moest worden. Maar ja, dan komen er opeens acteurs bij die dan toch weer daar een andere fantasie over hebben. En, uh... Dus maar voel je je dan niet ook een buitenstaander? Als je, ja, dat ben je natuurlijk gewoon, want je bent ja, gastacteur bij maar, het gezelschap. Ja, maar zo is daar ook Daniel, de, de componist, is ook een buitenstaander. En Rob Verheijen is ook weer anders. Is ook weer, ik bedoel, we zijn ja, in die zin, dat is het hele moeilijke van maken. En het leuke is dat je allemaal verschillend bent... en met elkaar tot één product moet komen... En dat is een soort, in ieder geval bij Bloody Mary... is dat een soort eeuwigdurende vergadering. <laughs> van, ja, maar volgens mij kan het beter. Als we, nee, nee, maar als we, nou, ja, als we dit nou schrappen en dan beginnen hiermee. Nou ja, dat Alsof het een echte woongroep is. Echt, echt een woongroep. Ik denk echt dat uh, als je daar van buitenaf naar binnen kijkt... dat je denkt, wat zijn dit voor types? <laughs> en we zijn ook allemaal even dominant aanwezig binnen die woongroep. Dus, en hoe ja, ga je dan naar zo'n repetitie toe? Ja, ochtends, Ik bedoel, je stapt in de auto of in de trein nee, en dan... Ja, gewoon met de fiets. Met de fiets? Met de fiets, uh, uh, ja, dan denk je even ademhalen. En de chaos in, en het is een hele gezellige chaos... en het is alleen maar ontzettend leuk, maar het is... Uh... Eigenlijk veel zwaarder. Sowieso hoor. Uh, comedie maken is gewoon het moeilijkste wat er mm -hmm. is eigenlijk. Want ik speel natuurlijk ook heel veel met een band bijvoorbeeld. Maar wat je met een band doet, als de, stel dat de gitarist even stopt met spelen... Dan, dan blijft de bassist wel doorgaan. Er ligt eigenlijk altijd wel een basis of de drummer gaat wel door. of nou ja, Het is niet zo erg als er even een schakel tussenuit valt. Maar bij comedie uh, is het niet zo ik probeer het goed uit te leggen... maar uh, dat, dat iedereen tegelijkertijd speelt... het is eigenlijk dat je om de beurt speelt. Dus uh, ik gooi een bal naar jou... en jij gooit hem snel door naar de ander... en die gooit hem snel door naar weer iemand anders. Het is net een teamsport. Ja, dat is het. Dus er is, en er is maar één bal. Terwijl bij een band uh, kan je gewoon met z'n allen spelen. En dan is er veel minder gevaar. Dus als er één iemand stopt, dan stopt niet alles. Terwijl bij comedie, als één iemand een steek laat vallen. Dan stort een hele boel stort in. Stort in, ja. Dus het luistert ontzettend nauw. En het is echt serieus veel minder grappig als je daar die veel te lange pauze laat. Dus je moet enorm aansluiten en. Uh, en dat heb je hij, natuurlijk en... al gevoeld door alleen maar al die try-outs ook te spelen. Ja maar, dan... ja, maar je weet het ook. En toch moet je het helemaal opnieuw uitvinden. Broe, we hebben heel uh, John Denver die voorstellingen... Uh... Uh, hebben we ooit gespeeld en we hadden het helemaal al uitgevonden wat de speelstijl is. En toch moet je helemaal opnieuw zo'n komedie weer. Dat zijn echt kleine Lego-stukjes en je moet het helemaal bouwen. Terwijl met een band kan je nog zeggen: Nou, weet je, neem allemaal je Lego mee en we zien wel uh, vanavond. We, ja. maken, we bouwen wel iets moois. Maar dat kan hier niet. Je moet gewoon. Ja, sorry, hè, allemaal stomme beeldspraak. Maar het is altijd zo moeilijk om uit te leggen. Uh, hoe het werkt. Maar het luistert heel erg nauw en elke seconde telt. Maar ze willen jou de, om die reden natuurlijk dan ook heel graag bij. Hè? Want ze vertelde ons ook dat jij, Iels Warringa was dat, dat jij heel gestructureerd en heel gedegen bent in je spel. Dat is natuurlijk heel zij. prachtig. <lacht> dat zei ze nee, ja, niet. Nee, dat zei ze maar niet. dat denk jij zelf. Nou, nee. Ja, Ik, ik ben wel uh, heel erg uh, degelijk altijd inderdaad. En dat is wel ook mijn kwaliteit. En overzicht houden en uh, maar dat betekent soms dat ik uh, later alles bij elkaar heb. Snap je? Dan ja, heb het vaag helemaal. Nee, het is denk, helemaal nee, niet vaag. Okay. Maar, Zeg dat nou uh, niet de hele tijd, want dan gaan ze het echt vaag. Nee, het nee, want het is het vaag. ook helemaal niet. Nee. Maar het is inderdaad uh, alsof je dus inderdaad allemaal Lego-stukken hebt... en op het laatst klik ik alles aan elkaar. Alle dingen die ik heb verzameld. En zij zijn al heel, hebben al een heel bouwwerk gemaakt of zo. Snap je? En, uh, en ik denk gewoon op het laatst, oh, dan moet dit aan dit en dit aan dit. En ik word eigenlijk pas goed als er het publiek bij komt. Ja, ja, dat zijn ze ook. Oh, ja. Maar, maar <laughs> dat, ik dat kan ik me heel goed ja. voorstellen, want dan krijg je natuurlijk de lach al dan niet. Ja, dat en ik durf me gewoon veel meer aan te stellen als er een noodzaak is om me aan te stellen. Want ik vind in een repetitielokaal... Me, me... Doe even normaal. Ja, dan, denk ja, ik denk heel snel, veel te snel. Want dat is misschien wel de grootste valkuil voor veel artiesten, denk ik. Maar zeker voor mij, uh, doe maar normaal, want... Uh, ik wil niet ijdel gevonden worden of uh, uh, dat soort dingen. En ik, en, en ik merk dat ik dus mezelf altijd inhoud. Al neem ik me die dag voor om me niet in te houden, ik houd me in. Maar is dat en niet als heel het publiek vreemd voor een acteur? Is, ja, ik doe het altijd. Ik doe het ook met filmacteren. Ik merk dat als de camera niet draait. En, en regisseurs waar ik veel mee werk, die weten het inmiddels ook. Van nou ja, dat repeteren met Ricky ja, dat moet je gewoon doen om. Weet je wel, dat je weet, ik moet daar staan ik moet bij die zin ongeveer dat uh, cadeautje openmaken. En uh, bij die zin mijn tas neerzetten, want anders kom je niet uit. En je moet weten mm -hmm. waar je moet staan voor de, voor de focus en uh, voor de lampen. En, uh, maar inhoudelijk, dus echt goed spelen, dat doe ik pas als de camera draait. Ja. En dat dus heeft dus iets met eigenlijk. Shannon te maken? Het heeft iets met Shannon te maken, ja. En ik, en ik weet het en uh, ik zou er dus iets aan kunnen doen. En ik, want volgens mij is het niet luiheid. Het heeft iets met... Uh, soort overgave die ik pas durf te geven als je als de noodzaak er is. Ja. Als, als het er toe doet ja. en als het er nog niet echt toe doet, dan veert het maar een beetje... Ja, terwijl het doet er natuurlijk Waarmee wel toe. Waarmee dus eigenlijk zegt referentie... dat je niet lol hebt aan het spelen om, te, om het spelen. Uiteindelijk wel, met publiek wel. Dan kan ik ontzettend lol hebben uh, als ik de... Dus He, om maar weer even met uh -huh. de regel terug te komen. Als ik alle stukjes aan elkaar heb zitten... en ik weet mijn, de route die ik moet lopen... dan kan ik daar binnen heel vrij zijn. Uh -huh. Maar ik moet gewoon even dat pad in elkaar gepuzzeld hebben. En dan, dan, ja, dan vind ik het niks leuker dan uh, af en toe het pad verlaten. En, uh, en, want ik weet ook waar ik weer, waar ik weer terug moet komen. Maar ik, dus ik ben eigenlijk heel vrij. Maar het duurt, ik ben dat niet op dag één in de repetities. Hmm. Of ja, ik ben dan vrij op een bepaalde manier. Maar niet... Uh, ik, bedoel, ik sta daar niet uh, uh, nee, vol nee. maar ik merk gewoon dat laatste beetje... waar je echt lol van krijgt, dat doe ik pas als het publiek is. Als het er is, ja. de camera of het publiek. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook uh, Rikkie Kolen... Uh, de zangeres, ja. de muzikanten. Ja. Dan gaan we even naar luisteren. Uh, en dan spreken we daarna verder over toneel, maar ja. ook nog over uh, muziek. Ja. We, we luisteren naar... Misschien moet je even vertellen. Uh, vorig jaar was het volgens mij hè, dat je... Uh, ik weet niet waar, naar welk liedje jij nu Nou, We kan. gaan naar Regen oh, luisteren. Ja. En dat komt uh, van jouw Nederlandstalige uh, ja. solo-album ja, af. Ja, dat klopt. Waar ik uh, in principe vrijwel alle teksten zelf voor heb geschreven... behalve die twee die van Maarten van Rozenaal zijn. Um, en dit is een liedje, en dat heb ik dan wel zelf geschreven... maar ik moet zeggen dat ik daardoor enorm geïnspireerd was... door een gedicht van J.C. van Schagen. Een, een dichter die, uh, waar je eigenlijk heel weinig van hoort. Maar uh, ook al lang dood hoor, dus het is gewoon een oude dichter. Maar die ontzettend mooi over regen schreef. En uh, ja, het is eigenlijk een liedje dat heel goed bij deze dag past. Ja. Bij zo'n regen, regenachtige, mooie Hollandse dag. Zacht en zoet valt de regen in stille lijnen recht omlaag. Maakt pokkenputjes op de wegen, stroomt onzichtbaar traag langs de randen van de weg. Valt de regen zoet en zacht op de bladeren. Het water van de gracht, de regen trekt. Mooi liedje is dat, Rikke Kolen. Nou, dank je, dank je. Van jouw Nederlandstalige uh, album. Teksten voornamelijk door jou geschreven. Maarten van Rozenaar heeft ook een paar voor zijn rekening genomen. En je zei net, kijk, hier hoor je de blazers. Dat had je nog iets over willen zeggen. Want... Nou ja, ik was in New orleans geweest. Ik hou sowieso ontzettend van die zuidelijke Amerikaanse muziek en... Uh... Ik hou zo heel erg van die, van die Funeral March-achtige, die New Orleans-blazers. Dus die zitten een paar keer zo op die plaat. Dat vind ik ontzettend goed gelukt eigenlijk, eerlijk gezegd. En ik vind dat, wat ik er leuk aan vind, is dat dit een heel Hollands liedje is. Of eigenlijk, die plaat is behoorlijk Hollands. Terwijl mijn muzikale roots, die toch uh, uh, altijd... Ik hou gewoon heel erg van die, van die Amerikaanse muziek die... die uh, um, ja, men noemt het Amerikanen. Maar dat zit er ook allemaal in. En dat blijkt ook helemaal niet zo ver van elkaar te liggen. Weet je wel, het is allemaal een soort aardse. Uh uh, zompige klei muziek. En uh, hield je ook al van die muziek voordat Leo Blokhuis in jouw leven kwam? Zeker, ja, <laughs> zeker. Ja. Ik had daar een heel leven voor en ik, had, uh, ik hield daar heel erg van. Ik denk dat we daar nee, Maar dat is toch wel een zijn. super match dan? Ja, nee, absoluut. We, zijn daar ook, we hebben daar ook uh, met elkaar over gesproken en toen ontstond ook dat contact eigenlijk. Het ging ook wel uh, in het begin vooral over muziek, ja. De zompige muziek uit het zuiden van Amerika. Ja, maar ook wel, ook wel de, de singer-songwriters uit L.A. en New York. En uh, we hebben gewoon allebei een groot de voorliefde voor... Uh, voor ja, dat soort uh, voor mooie teksten... en, uh, en dramatische liedjes. Ja. Ja. Er staat ook een liedje... dat staat ook op dit album. Een uh, soort ode aan Dr. John. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik heb dus één keer... een concert gezien van Dr. John. Nee, ik heb het twee keer gezien, maar één keer dat ik echt dacht... zo moet het, zo moet je muziek maken. Hij staat daar zo... echt de muziek te vieren. en uh, op een manier... De, ja, zon, zonder die genres Gewoon helemaal helemaal ervoor gaan. Ik vind dat echt geweldig als je dat kan. Ik denk altijd wat oudere artiesten die kunnen dat makkelijker... omdat ze hun, uh, hun ei al gelegd hebben en denken... joh, uh, schijt, dit ben ik en zo zit het. <laughs> maar zij, hij kan dat zo waanzinnig goed. Uh, zo helemaal lekker uh, spelen, echt. En, en, maar, en dat Dr. John... Die en gaat heb ook je dan dat... het gevoel dat jij dat nog verder kan ontwikkelen... als je, als je het aan de ja. leeftijd verbindt? Ja, ja, maar ik ben daar al heel goed in bezig, vind ik zelf. <laughs> ja, nee, dat is echt een proces. Want in het begin doe je zo je best om uh, te voldoen... aan wat mensen uh, van je verwachten. En um, je probeert muziek te maken waarvan je denkt dat het bij je past. En ik heb uh, heel, heel veel dingen ook niet gezongen... omdat ik dacht, ja, dat kan toch niet... dat een, een, een schoon, wapperend, uh, wasgoedmeisje uit Holland dat zingt. Bijvoorbeeld de blues of weet ik het. Maar ja... Eigenlijk past het me heel goed en eigenlijk uh, hou ik er heel veel van. Dus ik heb inmiddels ook maar een beetje scheid eraan. Dus ik doe nu steeds meer wat ik gewoon wil doen. En ik krijg geen commentaar, dus het zal wel goed zijn. Maar heb je dan het idee dat het uh, uh, niet bij je stem past? Of dat het niet bij je karakter past, zeg ik nou? Nou, je denkt natuurlijk ook, uh, je moet een bepaald de leeftijd hebben of je moet wel wat dingen meegemaakt hebben om over een zwaar groot verdriet te kunnen zingen. Dat is ook wel zo denk ik. Het, daarvoor is het misschien wat minder geloofwaardig. Of, uh, en natuurlijk ook je stem. Ja, ik, ik, ik kan... Ik, ik maak heel vaak een soort sol-platen, maar ja, ik ben zo blank als ik weet niet wat qua mm -hmm. stem. En uh, het blijft maar je hebt Blank, wel iets leken. hezigs, toch? Ja, nee, en het, ik, ik vind dat juist ook mooi, hoor dat het, de, de, de mengeling daarvan. Ik hou heel erg van blanke solzangeressen. En, uh, dus het is ook helemaal niet uh, kritiek op mezelf. Maar ik bedoel maar te zeggen mm -hmm. dat je je, je, kan je stem niet kan uh, eigenlijk. Het is, dit is het. En, uh, en ik heb inderdaad ook iets hezigs. En ik kan heel rauw, uh, uit, dat doe ik ook in schraap, dan... Uh, ja. Dan pak Behoorlijk. ik toch even uit en dat is wel heel erg leuk eigenlijk, want dat verwacht je dan niet. Maar... Maar, maar heb je als je op die manier naar jezelf kan kijken en luisteren, uh, de, de, klopt jouw stem dan met uh, je voorkomen? Dus om nog maar even op dat beeld terugkomen. Ja. Dat is gewoon. Ik denk wel en... dat mijn stem bij mijn voorkomen past. Inmiddels, ja. Ik, zie ja, hoe, ja. Nou, dat is een hele vreemde. Het is, een een heel is heel vreemde... gewoon zo. Ja, natuurlijk. Liefst had ik een hele. Uh, ja, had ik nog een zwaardere, diepere, oudere ja? stem gehad? Ja, ik denk het wel. Ja, maar ja. Want ik vraag het niet, ja, dat Leo Blokhuis, je... je man... We, we spraken hem nog even naar aanleiding van ons gesprek... en hij vertelde ons dat je, uh, als, je als je liedjes schrijft... Uh, ook in personages denkt en in scènes. Dus als een ja. actrice uh, een liedje schrijft... en ook Ilse Warringa zei, dat zodra jij een liedje gaat zingen... ben je ja. dat liedje. Ja, dat is wel wat ik... Uh, daar kies ik ook de liedjes op uit. Als ik een liedje van Bob Dylan zing, dan, dan zing ik dat... omdat ik een pracht, dat een prachtige tekst vind. Natuurlijk ook een mooie melodie, maar ik ben wel echt uitvoerder van teksten. En uh, dat doe ik toch ook echt als actrice, ja. Ik, ja. ik vind bijna alleen maar zangeressen ook of zangers interessant... die dat... Nou, dat is niet waar natuurlijk. Want Dr. John doet het natuurlijk bijvoorbeeld helemaal niet echt zo. Maar... Nee, want wat is dan het ja. verschil? Wat doet Dr. John wat jij niet doet? Nou ja, uh, misschien dat Dr. John gewoon iets meer uh, uh, gewoon zingt wat hij op dat moment zingt. En ik probeer echt een verhaal met een begin en een eind hm. te vertellen. Zoiets. Ja, ik, vind, ik hou van verhalen, ik hou ook van gedichten en ik hou van de, uh, ook wat mooi is aan scènes, is dat het dus vanzelf uh, drama in zich heeft. Dus een. Een, een scène noem, ik noem het dan of een situatie eigenlijk. zoals regen eigenlijk niet echt een, ja dat is ook een scène, maar dat is niet een scène tussen twee mensen bijvoorbeeld. dat is gewoon een beschouwing en een dat je een beschrijving, maar een scène. Zoals ik dat inderdaad op mijn cd wel heb. Tussen twee mensen dus twee mensen zitten tegenover elkaar en kijken elkaar aan. En het gaat niet meer goed. Of zo. Ja, dat vind ik interessant. Dat is interessant om te spelen als actrice. En dat is dus ook interessant om te zingen. En, en maakt het dan veel verschil? En aan jou kan ik het vragen. Want je, en je acteert en je zingt. En uh, je hebt ook voorstellingen waarbij je alleen maar zingt. En ja. voorstellingen waarbij je alleen maar acteert of films. Ja. Uh, of je een lied voor honderd mensen ten gehoorde brengt. Of toneel speelt voor honderd mensen? Is, is dat een andere uh, interactie? Ja. Um, ja, het is echt wel anders. Maar um, ja... Het is ook. Ik, ik vind het soms zo vreemd dat mensen vinden bijvoorbeeld zingen en toneel acteren echt heel verschillend. Terwijl ik bijvoorbeeld toneel acteren en film acteren net zo verschillend vind. Dat oh ja? ze allebei acteren, maar dat is echt een ander beroep. Uh, film en televisie is echt iets anders dan theater. En theater, ja, of je daar nou in zingt of toneel speelt, ja, tuurlijk maakt het uit. Maar het gaat allebei over. Uh, die, op die avond iets moois maken voor de mensen. Die, het gaat allebei over communicatie met de zaal. En uh, ja, zingen is voor mij meer mijn, uh, mijn eigen daar, ja daar, mijn eigen ding uh, ja, en, en acteren is dan altijd je, je een je hoorde zelf al hoe erg het klonk ja. Ik dacht, hoe zeg je dat nou weer? Maar, uh, nee, ja, maar, maar zingen is mijn, is, is, is, is, is je, is je mijn eigen... Is eerste liefde? In, nou ja, eigenlijk is het wel mijn... Waar ik altijd hoe dan ook zelf initiatief in neem. Dus ik, als er, ja, ik, ik maak al jaren eigen muziektheatervoorstellingen. Gewoon omdat ik die wil maken. En uh, ik heb nog nooit een eigen toneelstuk gemaakt. Dus ja, kennelijk is het mijn eerste liefde. En ik heb al... Uh, vijf dat moet eruit in elk geval. Dat moet eruit en dat is uh, waar ik heel graag mee bezig ben. En ik werk heel graag met muzikanten. En uh, uh, zingen is misschien wel het allerlekkerste wat er is. Uh, ook, ook bijvoorbeeld met een groep mensen zingen. Zoals wij nu doen in Schraap. Dat eindlied dat we met z'n vijven op dat moment vijfstemmig zingen. Ja, dat is gewoon heerlijk om te doen. Ja, dat is. Uh, uh, uh, een heerlijke bezigheid. Ja, dat natuurlijk... heeft Fielse Warringgaan dan ook goed gezien. Want die, die zei tegen ons: uh, soms lijkt het of uh, uh, Ricky in de liedjes misschien wel dat, dat je, je daar meer in thuis voelt. Ja, dat is grappig, want dat is dan met de jaren gegroeid. Want dat was vroeger niet zo. Nee? Maar ik heb daar de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel tijd en aandacht aan besteed. En uh, ik zal daarin wel. Uh, nu heel, ja, ik ben daar gewoon. Ik heb daar veel meer zelfvertrouwen in gekregen, laat ik het zo zeggen. Dus dat kan dat zij dat zo ziet. Maar ik, ik vind het gewoon allebei ontzettend leuk. En ik doe ja, zo'n comedie spelen. En als ik met Ilse inderdaad zo'n scène sta te spelen. En, en we kunnen zo, het is, het, ja, dat, dat is het gewoon. Het gaat om het op het scherpst van, van de snede bezig zijn. Dus Alsof je echt op een heel dun randje loopt met z'n tweeën. En als je het voor elkaar krijgt om er allebei niet af te vallen... en de mensen aan het lachen te maken, mm -hmm. dat is het leukste wat er is. Dus ja, zo ik vind zingen en acteren dus allebei het leukste wat er is. <lacht> Terwijl je natuurlijk het goede niet totaks. voor niks ook voor de kleinkunstacademie koos. Nee, precies, maar dat is dus ook omdat dat dat allebei uh, verenigt. Ja. ja. Ja, dus dat heb ik dan toch al vrij jong goed doorgehad, denk ik. Zat daar ook nog veel engagement bij, eigenlijk... bij die kleinkunstacademie, of was dat... Je bedoelt bij op, op school, nou, of bij, bij de, de, de keuze Nee, de, in de keuze de kunst... voor. Wat moet ik me voorstellen um... bij dat meisje van 17... dat koos voor de kleinkunstacademie? Nou, nee, toen denk ik dat ik vooral ontzettend graag wilde zingen en acteren. En, en ik dacht dat dit een soort opleiding was als uh, fame, weet je wel. Die serie die we toen allemaal hadden zitten <lacht> kijken. Dus ik... Ik denk dat daar. Er... Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Want ik was wel uh, altijd bewust van uh, uh, uh, ja, ja, dan maak ik het meteen heel zwaar, maar ik ben mij als altijd al als zevenjarige, ontzettend bewust geweest van de eindigheid van dingen, van het leven. Als uh, zevenjarige. Ja, ja, ik ben Waarom al, juist als... zevenjarig? Nou, zeven, het is een beetje de leeftijd waar ik me een beetje dingen van herinner en bewust werd van. Uh, dat de wereld groter was dan ik zelf. En, uh, en, uh, maar het kan ook misschien zes jaar zijn geweest. Maar ik weet in ieder geval dat ik al als kleinkind heel erg bezig was met de vergankelijkheid. En, en ik heb daar altijd ook op mijn vijftiende en, uh, natuurlijk allemaal pathetische gedichtjes over geschreven. En dus dat, dat, dat ging wel, dat nam ik wel. Uh, daar heb ik in het eerste jaar. Uh, Natuurlijk uh, iets te moeilijke uh, teksten overgeschreven... op het eerste jaar van de kleinkunst. En weet je wel, dus, dus, dat zit er altijd... en daar is nu uh, regen uit voortgekomen... wat volgens mij daar bijvoorbeeld helemaal over gaat. Over nu hier zijn en meer kan je niet doen. Uh, dat liedje wat we net hebben gehoord. Ja. Dus dat, dat is dan een soort vrucht van... Uh, ja, het is het 20 jaar slechte gedichtjes. Maar, maar even terug naar het, het zevenjarige meisje. Want dat vind ik dan, dat intrigeert mij altijd... als iemand gelijk daar een leeftijd aan vast Ja, plakt. ik weet niet, ik zeg bij alle zeven... misschien is dat, mijn ouders zijn toen ook gescheiden. Niet dat dat uh, dramatisch was, maar het is een beetje in het jaar... of dat was misschien toen ik acht was, maar een beetje zo die leeftijd, zeven, acht. Is een beetje, uh, lijkt tijd... Het lijkt me toch behoorlijk dramatisch voor een kind ja. van ze. Maar ik heb dat raar genoeg serieus niet zo. Uh, nee? nee, ik heb uh, ze, ze zijn nog steeds allemaal goed met elkaar en, dus... Ze gingen gewoon niet meer in hetzelfde huis wonen. Nee, en wij gingen wel verhuizen. Dat was natuurlijk wel dramatisch, maar ja, ook weer spannend. En ja, nee, ik ik heb niet, daar geen trauma van. Of Het is, is gewoon hoe jij de hele tijd alles allebei wel vindt. Ja. Snap je? Van, ja, dat was dan wel dramatisch, maar goed, ja. dat was ook... Dat is precies uh, mijn kwaliteit, denk ik, en mijn uh, makken. Maar uh, ja, nee... Ja, ik, is uh, het en je kwaliteit en je mak? Nou, het is waarmee ik... Uh, uh, ik, uh, ik denk dat ik goed de, de dramatische dingen kan zien en um, dat ik heel goed... En ervaren, en dat ik, uh, maar dat ik ook meteen weer door kan. Want dat moet af en toe gewoon en... Uh, en, en dat dat dus ook zonder trauma doe dan. Dus dat uh, geldt voor heel veel dingen in mijn leven. Maar ik... ik uh, die dat drama zien en dat uh, uh, voor de zwaarte durven gaan... dat doe ik ondertussen uh, wel bijvoorbeeld in mijn muziek. Maar ik ga niet... Ik gebruik dus eigenlijk de kunst... om daar allemaal aan, aan al die zwaarte vorm te geven en... Uh, kan daarmee denk ik vrij vrolijk door het leven omdat ja. ik daar in die vreselijke draken van liedjes <lacht> <lacht> alles kwijt kan, ja. maar ook in een stuk als raap. hoe doen we daar? Kan ik natuurlijk gewoon al alle lelijkheid en uh, en alles, uh, ook alle relativering, kan ik daar heerlijk in kwijt. Zij stra. Ja, ja, ik vind dat dat is een groot goed. Ik denk ook. Dat uh, kunst daar ontzettend goed voor is. En ik, uh, ik, ik, er, ik stoor mij ontzettend aan hoe er af en toe uh, uh, gepraat is de afgelopen jaren over uh, kunst, uh, kunstenaars als handophouders. En terwijl ja, het is voor mij en ik denk voor heel veel mensen, is muziek bijvoorbeeld om maar de makkelijkste kunstvorm te noemen, is toch. Heel vaak een steun en toeverlaat. Ja, want het is als dat iets, iets helend het... kan zijn, dan ja, is het precies. toch wel muziek. Ja, en, uh, en ja, je zo... kreeg behoorlijk wat over je heen. Hè? Het dat was ook omdat je behoorlijk uitgesproken was. Was het in uh, nieuwsuur dat je toen. Um... Ja, over de thuiskopjes. Ja, precies. En, de, en toen gingen ja. ze allemaal hoepen van de uh, Rikkie oh, Kolen, die heeft toch geld dingen. zat? En, uh... Ja, ten eerste heb ik niet geld zat. Ten tweede wordt bijna niemand rijk van muziek. Ik bedoel ik ken ze vrijwel niet echt rijk. En dan, het, zijn dan de het kost grote. geld het om een cd grote Het kost geld maken. om een cd te maken. En dan hoop ik dat ik, het, dat ik genoeg terugverdien om, het, uh, om weer een nieuwe te kunnen maken. En dat is tot nu toe steeds zo. Maar uh, ook optreden, ik word er echt niet rijk van echt niet. En het uh, is niet om te klagen, want het gaat gewoon prima. En ik uh, doe het leukste. Ik zei net al hoe... Met hoeveel liefde ik dat doe. Uh, ik las ook nog zo'n mooi verhaal... dat uh, Leo, jouw man, dan uh, smiddels aan het koken is... en tupperware bakjes voor ja. uh, het hele gezelschap. Ja, dat is dat nu één nu keer weer. gebeurd? Of nee, ik... dat hebben we een hele tour gedaan. Maar daar hebben we nu wel iemand voor die dat doet. Gelukkig. Die, die dan ook de cd's verkoopt na afloop en zo. Want ja, dat is eigenlijk uh, ondoenlijk. Maar wij doen wel alles zelf. Leo en ik, als we een voorstelling maken... dan, dan regelen we de vrachtwagen en de chauffeur... of de, de, hoe heet het, de, de, het geluid en de uh, uh, decor en ja, de flyers... En de posters maken we zelf en die bestellen we zelf. En, nou ja, bedoelt, en wat maakt dat dat, zo, doen, wat dat. dat dat zo belangrijk is? Dat je toch die muziek eh, nodig hebt samen om... Want Leo zei ons ook nog, we moeten, we moeten onszelf echt in de gaten houden. Want anders ja. zijn we alleen maar aan het werk. Dat dus jullie nu ook afspraken hebben ja. voor vergadering. Ja, de, ja, omdat het anders on, daar niet van komt inderdaad. Ja, dit is gewoon ook mijn werk. Hè. Dus het is niet eens... Natuurlijk uh, is het nee, heel maar belangrijk. Maar goed, als je je alleen maar op, op acteren zou richten. Ja, dan zou het makkelijker Geen zijn. Geen haan misschien. die ernaar kraait. Ja. Ja, nee, ja, kennelijk vind ik het inderdaad heel belangrijk... om zelf dingen te maken. Omdat ik denk dat, uh, um, dat sommige verhalen uh, die wil ik kwijt. En uh, uh, omdat ik denk... Eigenlijk is het een soort missiedrang. En, uh, ik, ik ken ook zoveel mooie liedjes... die ik graag aan mensen zou, zou willen laten horen. Omdat ik denk dat mensen erdoor getroost zouden kunnen worden. Of uh, wat het mooiste is op zo'n avond in het theater... als iedereen even dus in het publiek ook heel geconcentreerd is... en uh, samen luistert naar één ding. Dat vind ik heel troostrijk voor mezelf. Maar ik... In januari is het niet ja. zover. Dan kunnen ja. we jou uh, horen zingen. Je moet nu de tegel gaan beschrijven. Oh, oh, en me Mensen kunnen ook allemaal nog naar schraap gaan. Denk jij nog heel even na? Dan meld ik dat op deze zender zo dadelijk ja. twee dingen gaat beginnen. Els de Bruin uh, uh, spreekt vandaag met Henny van der Most... de eigenzinnige ondernemer die oude fabrieken ombouwt tot pretparken. Van der Most geeft zijn ondernemersvisie op de plannen van het kabinet Rutte II... en vertelt over zijn eigen ervaringen in de politiek. Namelijk die van Lochem, de gemeenteraadspolitiek. En nu zie ik Ricky heel diep nadenken. Moet ik nu iets zeggen? Ja. Oh shit. Komt er niks? Nou, jij zei net... Uh, nou ja, wat, in, wat ik in regen een heel mooi nu. zin... Uh, waar normaal altijd de zee ligt, zie je nu Dat helemaal Mevrouw Koder, dit was uitzending 2528. Ja. Wij zijn er morgen weer met fotograaf Teun Voeten, die een boek heeft gemaakt over de Mexicaanse drugsoorlogen. Narco Estado. Tot dan! Radio 1. Nee. Stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.